Liselotte Thomassen van NOS. Syrië is vannacht gebombardeerd door de Verenigde Staten... het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Er waren explosies in onder meer de hoofdstad Damascus. Legerbasis zouden het doelwit zijn geweest. De Amerikaanse president Trump maakte op een persconferentie bekend... dat de aanval was ingezet. Correspondent Arjen van der Horst in Amerika. Arjen, Damaskus hebben ze dus geraakt. Maar wat precies... Ja, drie installaties die volgens de Amerikanen te maken hebben... met de opslag en productie van chemische wapens... waaronder het zenuwgas Sarin. Uh, drie doelen op drie verschillende locaties in Syrië... waaronder inderdaad dus één in de hoofdstad Damascus. Dat maakte president Trump om uh, drie uur uh, bekend. Uh, minister Mattes van Defensie gaf later ook een persconferentie. Hij werd gevraagd van ja, waarom deze drie doelen... zijn er niet veel meer gebouwen en installaties... Ja, die uh, betrokken zijn bij de productie van chemische wapens. En toen zei ja we hadden inderdaad een hele lange lijst van mogelijke uh, doelwitten. Het probleem was alleen... veel van die gebouwen liggen in dichtbevolkte gebieden. En we wilden voorkomen dat bij ja, de aanvallen op de zulke gebouwen... chemische gassen zouden vrijkomen... en dus de burgerbevolking in gevaar zou komen. En dat beperkte dus ja, de actie van de Amerikanen. Ja, het heeft ook niet zo heel lang geduurd, 17 minuten... Is dit het nu of is dit het begin van langdurige bombardementen? Ja, dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker. President Trump zei in zijn toespraak dat Amerika bereid is... zo lang mogelijk door te gaan totdat ze hun doelen uh, bereikt hebben... Maar minister Mattes van Defensie zei later in zijn persconferentie dat dit een one-time shot was. Hè? Een eenmalige actie met drie beperkte doelen die vooral te maken hadden met de productie en opslag van chemische wapens. En dat duidt erop ja, dat het toch een hele beperkte eenmalige actie is geweest. De aanval duurde volgens ooggetuigen 17 minuten. Het is ook voorbij, zei het Pentagon... En daar is het vooralsnog bij gebleven. Mm -hmm. Ja, dan hebben we natuurlijk uh, nog uh, Iran en Syrië. Uh, Trump uh, heeft die persconferentie gegeven. Noemde hij hun nog bij naam? Ja, aan het einde van de persconferentie richtte hij zich ook uh, tot deze twee landen. Hij zei van welk land wil nu een moorddadig regime als dat van Syrië steunen, die zijn eigen burgers vergast, Landen die zulke moordenaar steunen, zoals hij het noemde... Ja, zullen uiteindelijk falen. En het, ja, het is volgens hem ook een waarschuwing aan deze twee landen... om niet langer samen te werken met uh, het Syrische regime. Dat zijn natuurlijk woorden die in uh, Teheran en Moskou uh, genegeerd gaan worden. Ja, want heeft Rusland gereageerd dan? Ja, de Russische VN-ambassadeur in New York, Anatoly Antonov... die kwam met een korte reactie. Hij zei, onze ergste verwachtingen zijn uitgekomen. Er is niet geluisterd naar onze waarschuwingen. We zijn nu bedreigd en we hebben al gewaarschuwd... dat deze acties niet zonder gevolgen blijven. Alle verantwoordelijkheid ligt bij Washington, Londen en Parijs. En ook zei hij dat het beledigen van de Russische president onacceptabel is... Amerika, zo zei hij, heeft het grootste arsenaal van chemische wapens ter wereld. Washington heeft geen moreel recht om andere landen te bekritiseren. Dank je wel, voor nu. Arjen van der Horst. Bij de Groningse plaats Garsthuizen is een aardbeving gemeten... met een kracht van 2,8. Het KNMI registreerde de beving gisteravond rond half twaalf... op een diepte van drie kilometer...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 Het weer dan nog plaatselijk mist. Overdag eerst grijs, daarna geregeld zon. En het wordt 15 tot 20 graden. In de avond trekken er buien over. En dat duurt tot en met zondagochtend, morgenochtend dus. Dat was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN, Vara. Uh, welkom bij een, een nieuwe Risa hier op Radio 1 bnn Fara. En uh, we hebben een leuke uitzending voor je gepland... die regelmatig zomaar zou kunnen worden onderbroken... door, het ontwikkeling, uh, door de ontwikkelingen in het nieuws. Zoals je dat uh, al hebt begrepen, er gebeurt nogal wat. Maar ook hier gaan we leuke dingen doen. Of hier gaan we wel leuke dingen doen, laat ik het zo zeggen. Wat dacht je van bananen? Nou, uh, denk jij, wat is er met bananen? Uh, nou, er komt een uh, internationale bananendag uh, aan. Ik zou zorgen dat je, je bananen groot inzet want je weet niet hoe lang je zonde gaat zitten daarna. En uh, we hebben muzikanten te gast, we hebben toneelmakers te gast, allemaal mooie dingen. Maar voor nu, genoeg praat, tijd voor een plaat. My motor run My legs too weak to stand Sisters, automatic, je luistert naar Risa. En uh, Risa zou Risa niet zijn. Als we onderwerpen behandelen die je uh, over het algemeen niet tegenkomt... hier zo op Radio 1. Nou, dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn... als je uh, bijvoorbeeld uh, het nieuws niet volgt over bodybuilding... en dan niet weet dat we bijvoorbeeld veganistische bodybuilders... Uh, bezig zijn met een carrière op te bouwen. Sterker nog, ik heb er één aan de lijn. Haar naam is uh, Leonara, Leonara Verheijen. Leonara, goedemorgen. Hai, goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaat uh, morgen <laughs> meedoen aan het MK Bodybuilding in Apeldoorn. Yes, inderdaad. En, uh, ik heb er echt super veel zin in. En voor morgen hebben we het dan over zondag? Ja, we hebben het ja, over zondag okay, inderdaad. Oké, nee, dat dat eventjes duidelijk is. Ik <laughs> hey, nou, vind ik yeah, yeah. het op zich altijd al, al uh, mooi als dames bodybuilder. Maar uh, jij hebt dan een, een, een extra... Ik wou bijna zeggen handicap, maar dat mag ik helemaal niet zeggen natuurlijk. Maar je bent veganistisch. <laughs> Ja, ik ben een beetje nestisch, inderdaad. Het klopt. Een um, nou, nou <laughs> we... handicap. <laughs> nou weet ik dat, uh, dat heel, veel, <laughs> heel veel bodybuilders... die sweren bij uh, heel veel vlees. Want dan gaat er veel eiwitten. En dat is natuurlijk yes. aminozuren. En dat, uh, dat zet weer spier mm -hmm. aan. Hoe vang jij dat gebrek op? Ja. Um, nou ja, tegenwoordig gelukkig... Er zijn al heel veel producten op de markt die ook gewoon een compleet amineprofiel hebben. Dus ik heb gewoon proteïne, -shakes, maar in plaats van melk zitten er gewoon andere producten in, gewoon planten. En daar komt ook gewoon een compleet amineprofiel uit. Dus ik krijg het eigenlijk allemaal makkelijk binnen met voeding. En ik mag echt niet klagen, want afgelopen jaren is het zo gegroeid. Ook in de supermarkten. Dus het is gelukkig uh, eigenlijk niet zo lastig. Hoe, uh, hoe zie jij de toekomst voor bodybuilding? Heeft dit voordelen? Uh, nou, ik hoop. Het stiekem zelfs wel. Ik ben eigenlijk die wedstrijden aan het doen. Omdat ik hoop dat er misschien andere atleten tussen zitten... die toch misschien één keer in de week of uh, gewoon wat vaker zich... thuis zullen eten. Want ja, normaal eet een bodybuilder ja, bijna zes keer per dag dierlijke producten. En dat is al een stuk meer als je dagelijkse persoon die hier rondloopt, zeg maar. En dat heeft best wel een groot effect op het milieu. Dus ik hoop dat mensen inderdaad in de toekomst uh, toch minder bang zijn om een keer... Uh, Vaak vegetarisch of veganistisch te eten. Wat was voor jou de reden om uh, vegetarisch of veganistisch, in jouw geval veganistisch te zijn worden? Uh, voor mij was het voornamelijk het milieu. Want ik had echt geen idee uh, wat voor invloed, zeg maar, uh, de industrie had eigenlijk op het milieu. En toen ik daarachter kwam, was ik eigenlijk best in shock. Ik dacht, ja, ik kwam wel elke keer. Ik kan nemen en allemaal spaarlampen gebruiken. Maar eigenlijk in vergelij vergelijking met je dieet aanpassen heeft er zo weinig, maakt er zo weinig verschil. het is het enige wat ik individueel echt kan doen. En ik vind dat verandering bij mezelf begint. Dus uh, ja, toen ben ik veganistisch geworden. Je bent eigenlijk je eigen voorbeeld geworden. <laughs> ja, moet wel toch. Ik kan niet gaan zeuren en dan gaan zitten in een andere wijze. Dus ik moet er echt zelf iets aan doen, helaas. En Nu doe je zelf mee aan het uh, nk dat is uh, zondag. Yes. Hoe bereid jij mm -hmm. je voor voor zo'n NK? Nou, eigenlijk dus uh, gisteren en vandaag zijn mijn rustdagen. Dus ik moet eigenlijk gewoon lekker plat liggen. Maar voor de rest, ja, de week na een wedstrijd is al iets uh, heftiger. Want ik train dan tot en met donderdag. En ik moet dan ook beginnen met steeds meer water te drinken. Omdat je... ...eigenlijk het door wil spoelen... ...zodat je zondag heel droog op het podium komt te staan. Ja. Maar ja, het gaat me eigenlijk prima af. Ik heb nog energie. Ik uh, eet nog ook gewoon veel. En uh, ja, ik voel me gewoon prima. Dus ik mag eigenlijk echt niet raken. Maar ja, nu heb ik wel een beetje je ritme verkloot. Ja, eigenlijk wel. Godsamme. Maar weet je, ik... Uh... Ik hoop gewoon dat zoveel mogelijk mensen te bereiken, natuurlijk. En dat heb ik er allemaal voor over om lekker ochtends voor je lekker op te staan, jongens. Ah, dat vinden wij wel fijn. Ik ga eigenlijk gewoon proberen door te slapen. Maar ja, uh, Leona, uh, Leona. Hoe spreek je, je naam goed uit? Leonara, toch? Leonore. Oh, da Leonore. Oh, dat scheelt <laughs> nog wel. <laughs> nou, goed dat ja, dat scheelt ik nog goed wel. Goed dat ik het maar... eventjes gevraagd heb. Leonore. Hey, oh, um, Leonore, uh, nu zijn er heel veel, uh, <laughs> heel veel mensen. Als je begint over vrouwelijke bodybuilden... die hebben dan meteen yeah. het vooroordeel... het plakken daar het stigma op van... oh, dat zijn van die, van die manwijven. Ja, yeah, yeah, yeah. ik snap het helemaal. Ja, ik zit zelf in de klasse, dus dat is nog heel vrouwelijk, ik moet ook heel vrouwelijk poseren. Het is niet dat ik uh, zeg maar al mijn biceps aan het, uh, aan het uh, aanspannen ben op het podium. Maar uh, ja, ik begrijp het wel. Heel veel mensen die ook bodybuilding horen, die denken gelijk aan van die kasten. Maar er zijn zoveel verschillende klassen op bodybuilding Dus ik zou zeggen, zoek het een keer op. Kom het eens kijken. En dan kan je het zelf ook zien. Dat het eigenlijk... Uh, ja, niet altijd zo heftig is. Ik zie een producer van mij heel heftig knikken... dat hij binnenkort bij jou op bezoek wil... om eens een dagje met je mee te lopen. Top. Ja, gaan we dat doen? Meer dan welkom. Leonore. Ik moest eventjes ademhalen en goed nadenken... over of ik je nou goed uitspraak. Leonore, ik ga je hartelijk bedanken... dat je zo vroeg in de ochtend voor me wilde opstaan. En ik wens je heel erg veel succes op het NK. Thanks super lief. Ik uh, wens jullie nog een fijne werkdag jongen. Oh, oh, oh wacht wacht. Ik ga een lekker plaatje draaien. Precies <laughs> dat. Ik ga nu lekker plaatje draaien en toen dacht ik in één keer ja ik kan haar ook een keus geven. Zeg jij van nou geef mij maar uh, een lekkere krachtige hip hop of zeg jij nou okay. doe, mij, doe mij maar een plaatje dat lekker aansluit bij waar ik het net over gehad heb. Oh ah. Oh. Oh, je moet echt een keuze geven. We zijn zo weer speeltuurig. Ja, ga Gaat je nog een keer een keuze geven? Is het oldschool old hip-hop ja, of meer nieuwe? harde hip oldschool hip-hop. Oké, okay, ja, dat vind ik wel echt super cool. Maar ik vind het ook wel leuk als het met onderwerp te maken heeft. Je moet kiezen. Dus. Oh. Fuck it. Ik wil. Uh... Oh, sorry, ik mag eens helder Je tegen. mag jezelf een fuck, fuck, it, fuck. Mag Oké, okay, fuck het. Geef mij die lekkere oldschool hip hop plaat. Dan ga ik even een dansje doen hier zo in de woonkamer zo. En dan ga ik lekker in bed liggen. Leonore, ik heb voor jou. Oké, one. Sound of the police. That's oh. the sound of the police. That's the sound of the bees. That's the sound of the police. That's the sound of the bees. That's the sound of Yes, yes. Dat The Fools van Rita Franklin, waarin ze uh, nog eens duidelijk aangegeven... wat een uh, stelletje klootzakken die mannen nou allemaal zijn bij elkaar... en dat ze zich uh, aansluiten bij uh, die lange ketting van, uh, ja, van dwaze vrouwen... die zich uh, op een man hebben gestort. Een slechte man, want het is altijd een slechte man die hun hart breekt. Het is nooit een goede man die hun hart breekt, want die kiezen ze niet. Ze kiezen altijd een slechte man. Maar daar gaat dit liedje dan niet over. Dit gaat over een vrouw die zich tekort voelt gedaan door die slechte man. Ja, jij vraagt je af waarom is het zo stil bij Risa. Nou ja, we zitten natuurlijk wel in een beetje een rare uitzending. Want er gebeurt van alles rondom Syrië en uh, meneer Trump. Dus uh, we worden af en toe onderbroken. Dus we doen het ietsje rustiger aan dan normaal hier zo. Nou heb jij zoiets van, ja maar ik wil toch wel een beetje, beetje apart nieuws. Dat hoor ik toch wel een beetje bij Risa. Geen probleem. Wist jij dat uh, Internationale Bananendag eraan komt? Jazeker. Het is, uh, als ik me goed herinner, de 18e. Ja, 18 april is het Internationale Bananendag. En uh, als je je afvraagt, wat is er nou allemaal omtrent bananen gebeurd in de afgelopen eeuwen? Here we go. 60 seconds subject. Start the countdown. De banaan is het meest gegeten stuk fruit in de westerse wereld. Banana! De wilde banaan werd 7000 jaar geleden al verbouwd in Nieuw-Guinea. Portugese zeelui brachten bananen vanuit West-Afrika begin 15e eeuw naar Europa. De banaan die we nu eten is de Cavendish banaan. De Cavendish banaan werd in 1903 voor het eerst op grote schaal verbouwd. Wow. Voor 1950 was het niet eens de banaan die we zo snel zouden eten of kopen. Op dat moment was dat de Gros Michel-banaan. De Gros Michel-banaan is door ziekte uitgestorven. Wow. En bananen zijn licht radioactief. Wij delen 60% van ons DNA met bananen. What? Bananen zijn een populaire manier voor het vervoeren van cocaïne... De eerste keer dat iemand uitgeleed over een bananenschil in een film was in The Flirt in 1917. En op deze internationale Bananendag zien Amerikaanse universiteiten deze dag ook als de gelegenheid om je te verkleden als een banaan. 60 Second Subject Film lief hebben binnen weet je waar deze van is hè? The <laughs> wat een plaat. Het is uh, natuurlijk uit Very Bullish Day Off. Wat een verschrikkelijke, heerlijke tienerfilm was dat. En uh, als je die zat te kijken dan geloofde je ook echt dat je dat allemaal uh, kon doen. Dat je, dat, dat je je ouders kon wijsmaken. Dat je, dat je ziek was. En ondertussen ging je gewoon op pad met je beste vriend. Ging je avonturen beleven. Ging je meedoen met de parade. Ging je twisten en shout zingen met de Beatles. Uh, voor de rest... Uh niet veel te melden over deze film, besef ik me nu. Geen niks, want we hebben wat anders te melden. Aan de lijn heb ik een baas, een opperbaas. Iemand die al een tijdje wordt aangeschreven... als een van de beste opkomende rappers. Maar ja, dan moet hij wel wat vaker muziek uitbrengen. Want zijn laatste EP die is inmiddels vier jaar oud. Gelukkig heeft hij net een nieuwe track gedropt. Toch, Jos Bros? Dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen Jos Josbros. Je hey, moet je horen, ik heb jou uh, jaren terug voor het eerst bij mij in de uitzending gehad bij Fonix. En toen was je al de belofte. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat was gezellig, inderdaad. Ja, dat vonden we ook heel leuk. Maar toen dachten we van, ja, nu gaat hij even doorpakken. Nu gaat het eraan komen. Nu gaan we even lekker los. En vervolgens bleef het vier jaar lang stil. Ja, dat klopt. Dat klopt. Wat is er gebeurd? Uh, ja, het was gewoon uh, een moeilijke periode. We moesten even... Zeg maar, mijn weg vinden en mezelf vinden, denk ik, ja. Jezelf vinden. Come on. Ja, toch. Dus, is, ben ja ben je, ben je nou hippie geworden? Nee, het heeft totaal niks met hippie te maken. Het heeft te maken met mijn leven. Gewoon mijn leven is ingericht en wat er allemaal aan de hand was in mijn leven. Dus, oh. uh, was dat zo, ja, was sommige... dat zo indringend? <laughs> uh, ja, vind ik wel. Blijkbaar wel. Soms dan... Uh, Even hebben dingen in het leven, even andere prioriteit, toch? Dus, uh, ja, maar ik kan ja, me ook voorstellen, want je, je zit bij een label, hè? Noah's Ark, als ik me goed mm -hmm. herinner. Ik, ja, klopt. Ik kan me ook voorstellen dat die zeggen van, nou, uh, je gaat net zo lekker even doorpakken nu. Ja, zeg maar, nou, wat je moet begrijpen is, toen ik bij jou langs was gekomen in de uitzending, mm -hmm. toen uh, was ik nog gewoon independent, deed ik alles zelf. En ik heb ongeveer anderhalf jaar geleden dat contract getekend. Ah, oké. Okay. En eigenlijk vanaf dat moment is er wel gewoon gelijk muziek uitgekomen en uh, zijn we aan het bouwen naar uh, de release die uh, volgende maand is plaatsgevonden, zeg maar. Ja, want um, je hebt jezelf nu, je nu ook leren produceren in de tussentijd. Ja, dat klopt, dat klopt. Kijk, dat is een skill daar heb je eigenlijk die vier jaar niet mee weggegooid. Nee, zeker. Ik had ook zeker niet stilgezeten. Het is ook niet dat ik geen muziek heb gemaakt. Aha. Het is alleen dat ik in die tijd geen muziek heb uitgebracht, zeg maar. Uh, ah. Aangezien uh, ik er niet helemaal achter stond en ik nog aan het zoeken was... ...naar wat ik uh, allemaal precies wil uitdragen. En dat heb ik nu gevonden, zeg maar. Oké, okay, je, je zegt omdat je er niet achter stond. Betekent dat dat er wel muziek was, maar dat je dat niet hebt uitgebracht? Ja, zeker, zeker. Ja, ik heb heel veel muziek gemaakt. Is dat niet moeilijk als je, als je al zoveel hebt gemaakt om dat dan gewoon weg te gooien? Het is niet dat ik het weggooi. Ik uh, werk er ook gewoon nog aan. Het zou zeker kunnen dat bepaalde liedjes die ik in die tijd nog heb gemaakt, dat het nog uh, uitkomt op een, een of andere manier. En, en wat voor vorm dan ook, dat zou ik niet weten. Maar ik maak gewoon heel veel shit. En uh, ja, uiteindelijk bepaal ik of ik dat wil uitbrengen uh, of niet. Dus soms blijft een liedje wel anderhalf jaar, twee jaar liggen of zo. Maar het kan <gacht> zomaar zijn dat je uiteindelijk besluit van ja, nu past het wel heel goed bij mij en dan gooi ik het er alsnog in. Ja. Ja, precies. Ja, het past sowieso bij mij, maar het gaat voor mij ook vooral mee om uh, de timing van uh, uh, hoe het naar buiten komt. Ja. Maar hoe zie jij, hoe, wat, wat zijn nu de plannen? Ik bedoel, je bent nu weer lekker terug in de limelights aan het klimmen. Wat, ja, wat, wat, ja. wat zijn de plannen om de wereld te veroveren? Nou, in eerste instantie deze zomer wil ik veel opgreden pakken. Ik ben onder andere gepoept op de Zwarte Cross en Town ja. the Rabbit Festival het oh, we is hebben een festival. festival. Ja, toch? Dus uh, ja, vanuit daar gewoon uh, nog meer uh, shows pakken. En in september komt er nog een plaat uit als het goed is. Dus uh, ja, daar ben ik voor, voor aan het werken. Gewoon heel veel in de studio. Dus jullie kunnen gewoon veel nieuwe muziek verwachten. Oké, okay, nou daar zijn we altijd blij mee. Want we geloven nog steeds in jou als de belofte in hip-hop. Sterker nog, ik heb hier een track van jou liggen, Hometown. Die gaan we gewoon even lekker Do draaien hier zo. Hey, thanks, man. Ja, jij bedankt dat ik je zo vroeg in de ochtend mocht bellen. Ja, geen probleem. Ik ga zo meteen... Uh... Ik draai me weer lekker om zo. Ja, Oké, okay. Do doe dat lekker. Jos Bros, met Hometown. Ja. I'm gonna is bitch, Jose. Put is shit from my hometown. Your place I do double beleg on my brook now I do it and give you the hope now They show them young some love now I do this all for my hometown But you were in the kitchen with die coke now You die know, gelooft yeah. love Ze zien de manier hoe ik loop. now And if you want to see how love now Ik ben in de buurt, hey. Kom me checken in m'n hometown. Je wie die wordt gerookt is homegrown. Volk als tegens de no-go zone. Ja, ik doe die shit voor jullie, motherfuckers. Hey. je vindt me altijd daar waar de blok is. Hey. Kan het alleen baien als het top is? Is dus die mannen kijken raar als het top is? Ze zeggen, joh, wat is een gevaar voor de top? En ik kijk er niet voor op, ja, ik weet al lang dat het het klot is. Bepaar zeg me dat ik te veel rook en dat ik denk dat alles een complot is Gil de mic dat die kapot is Lachen om of het een mop is De leuk vond lang geen Pinocchio Ik noem ze hersenloze pop -its. Ja we zijn back on the road Kill it, ik heb het 3-0 dat is de RIA -E code Ik clap een cent, dat maakt het groot Ik zat in de put als Ze zien me klimmen uit de goot Ik ga never nooit meer dood Legend net als helemaal Brood Ik word verliefd op een hate ik die bitch, valk ik nog steeds, oh. Rijen toeter en ik steek, man. Ja, Middelvingers staan nog steeds, op Nieuwe geheimen zijn nog steeds, op Ik kom langzaam, fuck the stage, op Ey, fuck it up. Die dubbel beleg op m'n pro, man. Doe het, ik geef ze de hoop, man. Ze showen hun jongens om love man. Doe dit alles voor m'n hometown. jij ja, was in de kitchen met die koop, Niemand die gelooft, ja. Ze zien de manier hoe ik loop, man. En als je wilt zien hoe het loopt, man. net en ben nog best, hij. Zeg die mannen dat we back zijn. Kan alleen maar om me best zijn. Want ik ben never als the last guy. Ik kom naar waar ik ben de sand side. Sharingan, ik heb de best eyes. Ik ben met de gang, maar gooi je gang zijn. Als je met ons fuck, is, dat je last time. Die je, je sterk of die respect kwijt. Ik wil niet eens en win de wedstrijd. Ze dus blijven maar op jos wil slapen, dat is niet comfortabel. Wil niet als een bad zijn. Slecht teken, kan het slecht teken. In het Engels noem je dat een bad zijn. Papa Simon, je moet sterk wezen, want je wil als Michael Jackson bad zijn. zijn oh, Opeens, nu heb je wel tijd, zoveel cijfers ben de tel kwijt Kampioen, ik ben een heavy hitter, het wordt tijd dat ik die fucking belt krijg Van de koude kermis kom je snel thuis, wil het universum, wil geen ster zijn Denk maar niet dat we met Lucy zijn, schrik je wakker weet je dat we fair zijn Zand op Contra in die saus Wouw snel alsof ik ex neem. Alles wat ik doe is extreem Zit zo op de huid als extreme Ik was al geslaagd voordat je les kreeg Ik had die shit die ik echt leef Neem geen genoeg op mijn plek 2. Nee, ik was toch niet met de rest mee Dubbel beleg op mijn pro, naam. Doe het, ik geef ze de hoop na oh, oh. Ze showen hun jongens om love na Doe dit alles voor mijn hometown maar Jij was in de kitchen met die koop na Iemand die gelooft ja yeah. Ze zien de manier hoe ik loop na En als je wil zien hoe ik loop now. Summer Night van Diesel. Het was uh, speciaal voor Jordi. Die, uh, die vroeg dat aan. En dat kan je dan gewoon uh, zomaar eventjes aanvragen. Dus als je op dit moment wakker bent. En je denkt nou. Uh, ik uh, ik ben uh, eigenlijk wel toe aan een beetje muziek. Waar ik zelf van hou. Uh, we hebben een beetje rustig. Eerste uurtje. komt natuurlijk uh, door wat er allemaal gebeurt. Rondom Amerika en Syrië. Moeten we een beetje rustig aandoen. Omdat ja, het kan zomaar elk moment worden onderbroken door het nieuws. Dus uh, na twee uur gaan we ietsje drukker maken. Want dat doen dan we allemaal erg... Uh, Erg lang voor een programma zoals RISA, waarin we normaal eigenlijk de hele show losgaan. Nou, nu eventjes ietsje rustiger aan. Wel heb ik hier een mooie reportage liggen. Zoals je weet, wordt dit programma mede mogelijk gemaakt door en FARA Academy leden. Dat zijn uh, ja, muzikanten, wil ik zeggen, het zijn helemaal geen muzikanten. Het zijn radiomakers die in de leer zijn. Dus ze leren hier uh, goede repas maken of, uh, of goed regisseren, bijvoorbeeld. Uh, zoals, uh, zoals Jordi hier, uh, die ook besloot gewoon dat hij ook meteen muziekkenner was. En dat klopt ook wel een beetje. Een goede track. Uh, Um, en, en ja, dan ga, ga ik zo pad sturen. Dan ga ik zo pad sturen. Ga ik zeggen van, nou ja, weet je wat? Ga jij maar eens eventjes uh, iets doen. En uh, ik geloof dat Sammy die heeft toen een reportage gemaakt over OCD en wat het is. Dat hoor je hier. <middel> Welkom bij de eerste aflevering van mijn reportagereeks over OCD... ook wel dwangstoornissen genoemd. Iedereen heeft wel eens last van dwanggedachten of dwanghandelingen. Denk aan 15 keer checken of je het gas wel uit hebt gedaan... of al je pennen moeten netjes op een rij leggen. In mijn eerste aflevering ga ik het hebben over OCD in het algemeen. Ik heb namelijk zelf ook geregeld last van OCD. En daar ga ik vandaag over praten met Menno Ooshoff. Hij is psychiater gespecialiseerd in dwangstoornissen... en hij heeft zelf ook een dwangstoornis... Om te beginnen, um, wat is de precieze omschrijving van OCD? Nou, OCD staat voor obsessive compulsive disorder. Obsessies zijn. Gedachten die je onrustig maken en die je niet van je af kunt zetten. Compulsies zijn handelingen die je doet om, om het te herstellen, om het weer in orde te maken. De disorder, we spreken daarvan pas als het echt uh, je functioneren en of welbevinden verstoort. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat iemand een stukje glas op de straat ziet liggen en denkt. ervoor nou dat een kind dat uh, in zijn mond steekt. En nou, normaal denken we: nou ja, ja daar, kan, daar kan ik me niet mee bezighouden. Alleen mensen met dwangstoornissen kunnen daar blijven hangen. Die denken: ja, dat komt dat stuk glas in zijn buik. Misschien krijgt hij dan wel een maagperforatie, gaat er uiteindelijk dood aan. Dus ik moet dat stukje glas oprapen. Maar ja, het stikt van de stukjes glas. Zijn alle dwangstoornissen ook angststoornissen? Nee, het was inderdaad in de vorige versie van onze um, overzichtboek. viel de dwangstoornis nog onder de angststoornis, maar nu is het in een aparte groep opgenomen. Dwang kan wel, die, die onrust, die kan een angstige kleur hebben. Maar je hebt ook heel veel vormen van dwang... die hebben veel meer een onbestemde kleur. Het voelt niet goed of het voelt niet volledig. Ik heb vanaf mijn 17 een dwangstoornis... en ik leerde ook altijd van, het is angstig. En af en toe dacht ik van, ik kan absoluut niet bedenken... wat hier nou beangstigend angstigend dan is, als ik een, een klein popje papier kwijt was... had ik weggegooid en dacht ik, is dat papje wel in de prullenbak Kon ik het niet meer vinden? Ja, wat maakt het uit? Maar dat voelde dan dat, dat het niet klopte, dat ik niet wist waar het gebleven was. Het was een soort onbestemd gevoel van onrust... wat ik heel moeilijk vond te verwoorden... en wat op dat moment dus eigenlijk ook helemaal niet past in de theorie. Waar ik elke dag best wel last van heb, is dat mijn schoenen niet even strak zitten. Ja, ja. En dat is echt het meest verschrikkelijke ever... want het zit altijd in mijn hoofd. Maar ik heb het ook bijvoorbeeld als ik uh, op de fiets zit... dat als ik uh, langs een weg met lantaarnpalen fiets... dat tussen elke paal moet ik twee keer trappen. Dit is bij uitstek zo'n dwang. Bij mensen, als je gaat en voorheen, toen ze dwang is een angststoornis, dat je denkt, ja maar ik ben helemaal niet bang. Het voelt gewoon anders niet goed. Je waarneming kan ook worden beïnvloed. Dat weten we natuurlijk heel sterk bij meisjes met anorexia. Dat is ook een aandoening die veel samenhangt met dwang. Iedereen ziet dat ze fel over been zijn, niet om aan te zien. En toch zien ze, kijken ze naar zichzelf, en dan hebben ze het idee dat ze te dik zijn. Die dwangstoornis die neemt gewoon je eigen soort van realiteitszin over. Omdat heel vaak heb je door dat eigenlijk wat je doet, dat het ja misschien wel een beetje vreemd is... of een beetje gek, maar het, het, het neemt het over. Een soort van de twijfel is groter. Het gevoel, het gevoel van onrust, daar kun je met je verstand bijna niet tegenop... En soms lukt het ook niet eens om het hoofd koel te houden. Ik werd ook eens gebeld door een meisje die zei, als ik met iemand praat, dan denk ik voortdurend aan. Ik steek hem mes in zijn buik en ik, ik, ik, ik, ik sla een glasstuk en ik prik het prikken met in zijn gezicht. En ze zei, dat wil ik allemaal helemaal niet. Ben ik een psychopaat of zo? Ik zei, nee, je hebt een dwangstoornis. Je hebt last van indringende voorstellingen. En dat heeft iedereen wel eens. Alleen, nou, hier gaat het weer over de mate waarin dat voorkomt. Dat maakt het dat je spreekt van een stoornis. Menno Oosterhof, hartelijk bedankt voor je tijd. Ik denk dat het duidelijk is dat als je dit hebt... dat je niet gek bent, je bent niet de enige. En ik zou mensen aanraden je boek te lezen. Dat heet Vals Alarm, waarin jij vertelt als psychiater... maar ook als patiënt. Voor meer informatie kan je terecht op de site dwang.eu... en bij de Mindcorrelatie. Zij kunnen ook verdere hulp bieden... als je denkt dat je eventueel een dwangstoornis hebt. dancing in my storm Says it was poison So I guess I'll go home Into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up She's so hard to please but she's a forest fire I do my best to meet her demands, play it romance, we slow dance in the living room but all the stranger would see is one girl swaying alone. Stroke in the cheek, they say You're a little much for me, you're a liability, you're a little much for me So they pull back, make other plans I understand, I'm a liability Get you wild, make you leave I'm a little much for it ah, nah, nah, nah, eh. One. The truth is I am a toy that people enjoy Till all of the tricks don't work anymore And then they are bored of me I know that it's exciting running through the night But every perfect summer's eating me alive Until you're gone Better on my own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 They're gonna watch me disappear into the sun You're all gonna watch me disappear into the sun Lore, Liability ja, dan zijn we aan het aangekomen van een uh, vrij rustig eerste uur hier zo bij Risa. Ben je niet gewend natuurlijk? Jij denkt van, nou, het werd hier uh, lachen, gieren, brullen. Nee, we hebben het heel erg ingehouden uh, gedaan. Uh, ja, natuurlijk allemaal omtrent het nieuws van Syrië en uh, VS. Wat er allemaal speelt. Daar krijgt ze direct ook een uh, nieuwsopdate over. Dat alles verdrekt. Daarna, daarna ben ik weer terug. En dan gaan we het wel ietsje, gaan we ietsje, ietsje luchtiger weer maken. Hoor. Kom op, zeg. Want anders duurt het allemaal heel erg lang. Wat dacht je van een uh, toneelstuk? Een toneelstuk over voetbal op een voetbalveld. Nou, dat is toch wel heel erg uh, slim bedacht. En uh, dat is ook heel erg leuk uitgevoerd, kan ik weten. Want ik ben er al bij geweest en dat zag er heel gaaf uit. En we gaan natuurlijk ook weer een update doen over games. Oftewel Spotlight, maar niet met Peter Bouwman... want die is uh, eventjes vrij vandaag. Maakt niet uit, want daar hebben we een uh, hele goede recensent voor terug...